Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's... en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ik wil van mijn auto af.nl ik, ik, ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af.nl af. Bij YouPhone krijg je kwaliteit voor weinig.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 .nl Verliefd. Verliefd op Curaçao, de nieuwe bioscoopfilm vol zon, zee en romantiek. Welkom. Curaçao is het eind van de liefde, zeggen ze. Ja, echt, ja. ja. Verliefd op Curaçao, vanaf 29 januari in de bioscoop. Ook Verliefd op Curaçao geeft je cadeau met de nationale bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker. Curaçao. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen.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 Vanmiddag Om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Welkom in jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Qmusic.nl. musicnl Q-music Q -music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris. We <laughs> Q sounds better with you. Yo, what up? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Hoeveel? Dat wil jij toch ook? Ja, toch? Maak werk van werkplezier. En check die banen snel op Tempo Team.nl. Q-Music. Q sounds better with you. Goedemorgen, het Q-Music News van 11 uur door nu.nl. Met Martel. Goedemorgen, een lichtpuntje op de huizenmarkt. Er komen flink wat nieuwbouwhuizen bij dit en volgend jaar. Zo'n 80.000, zeggen onderzoekers. Toch wordt het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet gehaald. En dat komt dan onder meer door strenge stikstofregels... en door het overvolle stroomnet, waardoor huizen niet kunnen worden aangesloten. Kapotte onderdelen bij goederen treinen zorgen steeds vaker voor lekkages... en daardoor belanden gevaarlijke stoffen in de natuur. Gaat volgens de inspectie mis als de treinen worden gevuld... en de boel niet goed wordt afgesloten, hoort de NOS. Het is te maken met denk ik, de verkeerde behandeling van de afsluiters... het niet goed toezien op daar het vullen dat de afsluiters niet lekken. Soms belanden liters en goedjes in de natuur... gebeurde vorig jaar honderden keren en dat is veel meer dan eerder. Amerika praat vandaag met zowel Oekraïne als Rusland over vrede in Oekraïne. Begin van de middag spreekt de Amerikaanse president Trump met de Oekraïnse president Zelensky. Die is net aangekomen in Zwitserland waar wereldleiders deze week samen zijn en Trump was daar al. Later vandaag praat een Amerikaanse vertegenwoordiger met Russische president Poetin. En ook al worden er minder papieren boeken verkocht, lezen doen we nog steeds... maar dan digitaal, zegt de boekenbranche. We zijn fan van luisterboeken of hebben een abonnement op een digitale bibliotheek... zodat je op je e-reader kunt kiezen waar je op dat moment zin in hebt. Het weer van Weerplaza, veel zon en 9 graden in het zuiden. In het noorden is het rond het vriespunt, te kouder dus. En daar vanavond en vannacht kans op IJssel. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Zes files op dit moment zijn eigenlijk allemaal niet heel lang. De langste twee op de A12 van Arnhem naar Oberhaus... tussen oud en Duitsland. Twee kilometer, vertraging 13 minuten. En de A59 Zonzeel richting Osten tussen Hintham en Kruisstaat, Vier kilometer, vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Den Mos naar Eindhoven... bij 127,7. De A7 van Den Oever naar Amsterdam bij 28,1. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 96,1. Q-muziek. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90's. Ja, we gaan volgende week helemaal terug naar de 90s. De Top 500 van de 90s. En je kunt deze hele week je stemlijstje invullen in de Q-app en op qmusic.nl, dus dan kun je een beetje zorgen dat jouw favoriete hits volgende week te horen zijn. Ja, gebruik deze stemweek lekker als inspiratie voor jouw lijstje. Er komen namelijk genoeg hits voorbij. Net zoals die ik nu ga draaien, LSDJ, Alain Dupont die zegt Nederland op zijn best met LSDJ. De catchy beat en zang blijft gewoon hangen. Hier kun je toch niet niet opdansen. op dansen. Het staat lijstje van Ella Zeen. Mijn moeder luistert dit met mij. Toe. De Kleinbas en uh, Hanno Werkman die zegt: Dit nummer brengt me terug naar mijn jeugd. Better off alone. 12 to 12. Top 40 Nummer 4 in de top 40. We gaan nu terug in de tijd naar een top 40 van vroeger. We zitten in de stembeek van de Q-top 500 van de 90's. We gaan terug naar 1991. Nou, ik hoorde een reclameblok van die tijd, moet je horen. Dit is het goedkoopste omroepblad in kleur. TV Magazine van de Vara. Want voor nauwelijks 1 gulden per week... krijgt u hem iedere week keurig te Twix. Ja, je zou het misschien niet zeggen... Maar hij verstuurt op één dag al gauw 50 faxen. Ja, foutje, bedankt. Ja, omroepblad in kleur voor nauwelijks een gulden per week. Uh, Reder wordt Twix. Reclame van HP voor faxen. En foutje, bedankt. Ja, dat riep ook iedereen in die tijd. Dat was ook best wel een beetje irritant. Maar hey, wat waren de hits op 22 januari 1991? Ik heb dat op 40 erbij gepakt. Drie liedjes eruit gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je zo meteen horen? Laat het weten, Spreek het in in de Q Music App. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 22, Living Color, Love, Wears It's It, Ugly Head, keuze 1... 41, Chris Isaac en Wicked Game. Keuze 2. No, en helemaal onderaan op 40. Tina Turner en Rod Stewart. Met It Takes Two. It Takes Two ah, denk er even over na. Maar niet te lang natuurlijk. Want ik moet zomaar in een uitslag hebben. Welke vier het leukst? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Sam Veld komt eraan met Hey Sun. Maar hier is Edje Sheeran. Azizam. possible and no name. See. You know one day show you how the world is big and beautiful. And hey, son. Top 40 Terug naar 22 januari 1991 in de Top 40 Toen. Onder andere Living Color, Love Rare's It, Ugly Head. Uh, Chris Isaac met Wicked Game. En Tina Turner en Rod Stewart, It Takes Two. Ja, het ging vooral uh, tussen de laatste twee. It takes two, baby. Tina Turner, natuurlijk. Ja, sowieso Tina Turner. Wicked Game, dat is een heel mooi lied. Nou, ah. Uh... Wanna fall in love. Wanna fall in love. <laughs> Oeh, It Takes Two, dat is een tijd geleden. Doe die maar lekker. De Amanda zegt Wicked Game, graag zo'n mooi nummer. Doe maar It Takes Two, gezellig van Bianca. Amber zegt Tina Turner en Rod Stewart uiteraard. Was een lekker nummer om te luisteren bij de molen op het werk. Wicked Game, please, zegt Kelly. Ja, wat ik zeg, het ging vooral tussen die twee, want Living Color heeft nog 5% van de stemmen. 44% voor Tina Turner en Rod Stewart en 51% voor Chris Isaac. Dus Wicked Game is vandaag de top 40 klassie. Dank voor je stem. Good. Game. De Top 40 Classic vandaag. Mocht je deze week nog naar Vrienden van Amsterdam live gaan... of mocht je er geweest zijn, dan kan je je gelukkig niet op. Dan hebben we of een pre-party of een kleine afterparty. Voor 12 uur ga je namelijk Lucas en Steve horen, die waren er. En ook Mo en Douwe Bob treden daar samen op. En ook die hoor je zo...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 En trek met je innerlijke wildwaterbaan samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks. Nou, nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen, 400 gram, voor maar 2,79. Lidl, je verdient het. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van...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 Bijvoorbeeld naar Legoland Biloend Resort in Denemarken. Nu met extra voordelen. Ga naar Toei.nl, de Toei-app. Of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Nu bij DK Markt. Douwe Egberts 500 gram of 54 pets. Nu 6,99. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh.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 ja, de temperatuur is nogal verschillend. In het noorden is het rond het vriespunt. Kan ook even onder zijn. Ik kreeg net bijvoorbeeld een half uurtje geleden... een bericht van iemand dat Emily zei, ja, het is hier toch mooi, min 2. In het zuiden van het land kan het 9 graden zijn. En een zonnetje af en toe. Dan de verkeersinformatie van Flitmeister. Op dit moment zes files. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Gratem en Nederweert. 4 kilometer, vertraging 19 minuten. Music. Menno Barenveld. Met Douwe, Bob en Mo...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 Van Buren en Josh Cumbie met Sunny Days. Armin heeft er dus één, hè? Armin heeft zijn eigen verjaardagslied. Op Spotify. Armin, Armin dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet. Ja, ik zat van de week naar de Q-Middag te luisteren. Kijk, Domien heeft dus niet zo'n liedje, wat Armin dus wel heeft... De naam Domien is dus nooit ingezongen voor die verjaardagsliedjes. Maar er komt verandering in. Hoorde ik dus van de week in de middagshow. Domien die is dinsdagjarig en hij krijgt voor zijn verjaardag... zijn eigen verjaardagsliedje. Gaat de zangeres samen met de producers van deze tune de studio in... om zijn naam in te zingen. He Domien, dit is je verjaardag. En wie jarig is, tracteert. Want ze zingen niet alleen zijn naam in, maar ook tientallen anderen. Bijvoorbeeld jouw naam. Dus als jij een bijzondere naam hebt... Die ook niet tussen die honderden liedjes staat. Dan kun je dat laten weten aan Domin in de Q-app. Nee, wie weet, krijg jij ook je eigen liedje dan? En ik heb er ook een, wist ik niet. Want ik hoorde Domin dit van de week vertellen. Toen appte ik hem nog. Van nou, denk ook even aan Menno. Toen heb ik dat appje heb ik weer gewist. Want ik dacht van laat ik eerst even zoeken op Spotify. En wat denk je? Menno, dit is je Hij nou, was er gewoon al, wist ik helemaal niet. Ik kreeg, ik kreeg zeg maar wel eens van deze liedjes toegestuurd. Maar dat was dan, hé, hey, kan je en zo. Maar nooit met mijn naam. Dus ik weet niet wanneer ze mijn naam hebben opgenomen. Maar leuk dat die er is. En de volgende artiest die ik ga draaien. Die uh, heeft ook zo'n liedje. Ook gewoon te vinden op Spotify. Dus check je eigen naam: Taylor. Taylor. Dit is je verjaardag. Dit is je verjaardag. Ik denk niet dat ze het verstaan hebben. Goed, Taylor, uh, dit is je birthday. Zo is het, Taylor Swift. Je hoort er nu. The Fate of Ophelia op Q-Music. Ik hoorde je call.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 Ik kreeg net uh, dit bericht in de Q-App. Hey Menno, Renate hier. Hey, ik heb een vraag. Zitten we al aan de 500 uh, nieuwe lijstjes? Want ik heb wel zin in een rondje jaren 90. Veel plezier, fijne dag. Ja, het is een hele goede vraag natuurlijk. Hoe staan we ervoor? Volgende week namelijk de Q-top 500 van de 90s. Je kunt je stemlijstje invullen tot zondagavond 6 uur. Dat doe je in de Q-App op QMusic.nl. En bij iedere 500 lijstjes doen we een uur lang 90s-hits. Uh, het antwoord op de vraag: nog 41 lijstjes. Is niet heel veel, is ook niet heel weinig. Maar het zou lekker zijn om dat uh, vanmiddag nog even te doen. Dus als je tijd hebt, neem er wel even de tijd voor... en vul je lijstje in voor de Q-top 500 van de 90's. Lucas en Steve nu. Love on Halt. 雷雨 See? Again. James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings zometeen All Alright Stap Lunchtime, een lunchmix... met deze vergeten parel down, down, down, down, down. Paul Johnson met Get Get Down. En het nieuws komt eraan met Mart. Een update zometeen over de appelmoesgate. Want ja, hoe ongezond is appelmoes nu? Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van uh, Peter Posters. Uh, net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja, alleen nu staat er PVS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 Boek nieuwe wintersport bij villa for You. Unieke vakantiehuizen. Ski Skio zoon. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. Smart, smart. Burger, drankje, nice. Make voor for a slimme prijs. Dat is smart, smart. En met het eurotje erbij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Met smart menu, nu tijdelijk, ook met de cheesy chicken. Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel.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 Zonder toetje voor Flamenco gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op Sumbab.nl. Is een subweb holiday. Hoi. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met een APK bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op QuickFit.nl Hij is weer klaar. Quickfit.